6 uur het NOS Journaal Jurist De Kamer lijkt hulp aan Griekenland te steunen 27 aangiften van beschietingen snel weg en VN personeel weg uit Syrië Het ziet er naar uit dat een kamermeerderheid instemt met het steunpakket voor Griekenland een groot deel van de oppositie steunt het kabinetsbeleid op dit punt In het Kamerdebat over de kwestie lag premier Rutte onder vuur vanwege de verwarrende informatie die hij heeft gegeven... over de omvang van het steunpakket. Voortaan moet hij duidelijker zijn, vindt de Kamer. Rutte vroeg de partijen erop te vertrouwen... dat hij niet met opzet een verwarrend beeld heeft geschetst. De SP en de Partij voor de Dieren waren niet overtuigd... en dienen een motie van afkeuring in, maar ze stonden daarin alleen. Het debat ging verder over het Frans-Duitse plan... voor een soort Europese regering... die begrotingen van EU-landen controleert en sancties kan opleggen... Veel partijen vragen zich af wat dat betekent voor de bevoegdheden van Nederland. Premier Rutte antwoordde dat Nederland geen extra bevoegdheden zal verliezen... omdat die al zijn ingeleverd bij het Stabiliteitspact voor de euro. Nu moeten alleen de sancties goed worden geregeld, zei Rutte. Het aantal sterfgevallen op het Meisjesinternaat in Heel in Limburg... was niet uitzonderlijk hoog. Begin jaren 50 overleden 40 bewoners...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 De politie rotterdam rijmond heeft sinds begin deze maand 27 aangifte binnengekregen over beschietingen op de snelweg. De politie vermoedt dat bij de incidenten van afgelopen weekend vanuit de berm is geschoten, waarschijnlijk met een luchtbux. Bij eerdere beschietingen leek het erop dat het uit een rijdende auto gebeurde. De politie rotterdam rijmond heeft inmiddels ruim 50 tips binnengekregen, maar die hebben nog niet naar een dader geleid. Een vrouw uit Hilversum, die gisteren zwaar gewond raakte... is vermoedelijk met haar Scoopmobiel tegen een slagboom gereden. Eerst werd gedacht aan een geweldsmisdrijf. Een Hilversummer van 46 werd aangehouden, maar is weer vrijgelaten... omdat hij niets met de zaak heeft te maken, zegt de politie. De recherche is nog op zoek naar een automobilist... die de vrouw van 59 vermoedelijk te hulp is geschoten. Hij heeft mogelijk gezien wat er precies is gebeurd.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 De 34-jarige Victoria trouwde in juni vorig jaar met haar voormalige sportleraar. De geboorte wordt verwacht in maart. Victoria is de oudste dochter van koning Karel Gustaf en koningin Sylvia. Het weer, vanavond droog en opklaringen. Morgen wordt een zomerse dag, veel zon en maxima 24 graden. Later op de dag bewolkt en s'avonds kans op enkele regen- en onweersbuien. Ook vrijdag nog kans op een bui. In het weekend veel zon en zo'n 24 graden. AMB Verkeersinformatie. Er staan maar 10 files, weinig opvallende files. De meeste vindt u nog bij Utrecht en Rotterdam. Amsterdam is eigenlijk nauwelijks sprake van een avondspits... want daar de meeste scholen nog dicht zijn. Op de A50 Arnhem naar Os staat tussen Knoop het Valburg en Knoop het Ewijk... 2 kilometer file. En op de A59 Syrixzee naar Den Bosch zijn problemen tussen Oosterhout en Knoop het Hoijpolder. De weg is daar dicht na een ongeluk. Er staat inmiddels 3 kilometer file. Omrijden kan via de zuidkant van Breda over de A58. Het NOS Radio in journaal. Lucella Carasso. Goedenavond, vijf minuten over zes. De SP dient een motie van afkeuring in... vanwege het debat over de euro en Griekenland. Zometeen meer daarover. De onderzoeksraad voor de veiligheid is met een tussenrapport gekomen over het ongeluk met de dakconstructie van de Grolsveste, het stadion van FC Twente. Er moet nog veel onderzocht worden, maar één ding hebben ze wel vastgesteld. Er is verder gebouwd, zonder dat de basisconstructie klaar was. Henk Pluimers is mededirecteur van de bouwcombinatie Grolsveste. Goedenavond. Goedenavond. De basisconstructie was niet af en niet stabiel, stelt de onderzoeksraad. Vindt u dat een logische conclusie? Nou, we hebben inderdaad de conclusie gelezen van de tussentijdse rapportage. Die rapportage is overigens bedoeld um, om aanbevelingen te geven voor de herbouw van het stadion. Um, um, wordt aangegeven dat er een aantal uh, elementen ont ontbreken. Um, ja, en um, met deze met de uitslag van deze tussentijdse rapportage uh, gaan wij aan het werk om de nieuwe plannen voor de herbouw um, uh, ja, zo volledig mogelijk te maken. Maar was het nieuw voor u dat bepaalde dingen uh, bij die basisconstructie ontbraken? Ik kan niet al te technisch worden, denk ik. Ik denk niet dat de luisteraar daar iets aan heeft. Maar um, wa was dat nieuw voor u dat die basisconstructie niet goed was? Mm, wij hebben natuurlijk de, de afgelopen tijd gekeken uh, naar uh, ja, wat de oorzaak zou kunnen zijn. Uh, uh, dat er een aantal elementen uh, niet op de plek zaten, hebben wij ook kunnen constateren. Uh, maar ja, daar blijft er ook even bij, want ja, uh, of dat de oorzaak is van dit ongeval... dat zal nog moeten blijken uit de uh, verdere onderzoeken die, uh, die nog worden gedaan. Terwijl de onderzoeksraad volgens mij stelt dat door die basisconstructie, die niet goed was... de boel niet stabiel was en, en het geheel instortte. Uh, inderdaad, er, er zijn fouten gemaakt. Van uh, ons was dat, uh, het dak niet naar beneden gekomen, uh, helaas. Uh, maar wat de exacte oorzaak is uh, van het voorval... Ja, dat, uh, daarvoor zullen wij toch de te rentreportage uh, moeten afwachten. Ja, maar voor de zekerheid gaat u nu zorgen dat die basisconstructie wel in orde is... en dat er wel bijvoorbeeld koppelstaven en schoren zijn die ontbraken. Uiteraard zullen wij de aanbevelingen vanuit dit rapport... Uh, uh, ja, daar zullen we zonder meer wat mee doen in de plannen voor de herbouw van het stadion. Wie is er verantwoordelijk voor die basisconstructie? Uh, ja, er zijn verschillende partijen die, uh, die uiteraard aan die basisconstructie werken... Uh, en ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheden daarin. Uh, ja, en ja, wat, wat, wie, wie nou e uiteindelijk uh, de veroorzaker is, dat, dat uh, nogmaals, dat, dat kan ik nu niet overleggen. En dan loop ik ook andere uh, onderzoekers in de weg. Uh, dus uh, ja, dat zullen we moeten afwachten. Maar u wilt dus nog niet uh, er zeker van zijn, u wilt nog niet zeggen van nou, doordat die constructie niet goed was, is dat dak ingestort. Zover gaat u nog niet. Uh, er zal iets niet goed zijn, uh, zijn geweest. Dat, uh, dat, dat, is uh, dat kunnen we met elkaar uh, wel vaststellen, uh, denk ik. Alleen uh, ja, wat precies de oorzaak is geweest, wil ik toch even de rapportage afvragen. Nou ja, en dat heeft ook te maken met de aansprakelijkheid dat u daar voorzichtig in bent? Ja, uiteraard uh, heeft dat daarmee te maken. Maar het is ook uh, veel te vroeg om daar de conclusies in te trekken. Ja, de onderzoeksraad uh, onderzoekt ook of tijdsdruk heeft meegespeeld bij het ongeluk. Uh, stond u, stonden alle partijen onder druk om het snel af te maken? Nou, zo, zoals uh, bij elk werk, hè, of we nu of een winkelcentrum bouwen... of een theater of een, of een, uh, een stadion... Uh, uh, er zit altijd een, een, een, een enige tijdsdruk op. En, en, en ook uh, hier zat een tijdsdruk op, maar wel een gezonde tijdsdruk. We hadden een goed schema. Uh, we liepen uh, tot aan het onval keurig op dat schema. Er zat, geen, uh, um, um, ja, er zat niet meer uh, tijdsdruk op dan normaal bij dit soort projecten. Uh, uh, uh, ja, loopt. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid doet aanbevelingen. U zei het al, uh, tussentijds om te zorgen dat die basisconstructie uh, deugt. Is dat al gebeurd of moet u dat nog gaan doen? Uh, nou, In ieder geval uh, uh, geven ze met dit rapport aan een aantal zaken aan. En uh, met, met de zaken die worden aangegeven uh, houden wij rekening... met de plannen die wij nu in de maak hebben voor, het, voor de herbouw van het stadion. Dus uh, het is nog niet op orde, maar u gaat wel zorgen dat dat uh, gebeurt? Uh, wij zijn bezig uh, met de planningen... Uh, we gaan op korte termijn starten weer met, uh, met, met het aanbrengen van die zaalconstructie. Uh, uh, er is uh, gevraagd door Twente om voor, uh, voor een bepaalde datum het stadion te wij gaan de komende dagen kijken of dat, uh, of dat past uh, binnen de planning. En uiteraard letten we daarbij op, uh, uiteraard op, op veiligheid. Henk Pluimers, mededirecteur van de bouwcombinatie Golsvesten. Dank voor uw reactie. Graag gedaan. De SP heeft in het debat in de Tweede Kamer over de schuldencrisis een motie van afkeuring ingediend. over het optreden van premier Mark Rutte. Fractieleider Emiel Roemer is nog steeds niet te spreken over de verkeerde rekensom. tenminste, hij vindt het een verkeerde rekensom. die de premier maakte. Nou, van begin af aan uh, is er een enorm rookgordijn opgeworpen. En is er, naar mijn oordeel en het oordeel van de SP-fractie. heeft de minister-president gewoon geen eerlijke voorstelling van voor zaken gegeven. En het is door het heel klein te houden. Het leek alsof het 109 miljard euro was waarvan 50 miljard de banken, dat bleek dus gewoon niet te zijn. Het blijft eromheen draaien van ja, dat was een beetje onhandig, dat is geen rekenfout. Vervolgens laten ze nog bedragen weg. Vandaag komen ook weer die 80 miljard nog eens een keer erbovenop. Wacht even voor de duidelijkheid. U zegt uh, het is geen 109 miljard en 50 miljard van de banken. Wat is het volgens u wel? Nee, het is ook heel duidelijk en ook toegegeven... dat het gewoon 159 miljard was tot tweede, uh, 2014. Zij dus geeft dat wel toe, maar vervolgens zegt hij dan... ja, maar dat is geen foute berekening. Dat is een beetje een onhandig. Ik had beter een andere berekening kunnen geven. Daar is daar heel veel over gesproken. En de ja. premier heeft zijn excuus aangeboden... Uh, op ja, maar... een persconferentie in de Tweede Kamer. Hij heeft bovendien gezegd dat het uh, enorm onhandig was. Hij had beter andere cijfers kunnen presenteren. Hij heeft ook gevraagd, uitdrukkelijk, om uw vertrouwen. Want hij heeft niet geprobeerd uh, uh, op bewuste mensen te misleiden. En toch zegt u, ik pak die motie van afkeuring. Eigenlijk het ene zwaarste politieke middel dat u heeft. Omdat hij uh, nog steeds weigert toe te geven dat hij daar gewoon fout zat en eromheen blijft draaien, 50 miljard. En twee, omdat ze tot de dag van vandaag... steeds weer met nieuwe cijfers moeten komen... om eerlijk toe te geven dat het dus inderdaad veel meer is... dan wat wij allemaal na de eerste persconferentie dachten. Dan maak je het dus veel rooskleuriger... omdat je weet dat de bevolking in Nederland heel sceptisch is... en een groot deel van de Kamer dat ook. Dat er zijn geen eerlijke uh, gang van zaken uh, voorschotelen. En dat is zeker dus... Uh, uh, niet werken aan het vergroten van vertrouwen van mensen... om de eurocrisis uh, opgelost te krijgen. Wat mij verbaast is dat juist uw partij, de SP... Uh, grijpt naar dit zwaarste politieke middel, want u bent toch tegen die hulpoperaties in Griekenland. Terwijl de andere partijen, nee, de PvdA, GroenLinks, eh, D66... wellicht veel zwaarder aan die verkeerde voorstelling van zaken... zouden moeten wegen omdat ja. zij wel geneigd zijn te steunen. Kijk, zij blijven het inderdaad ook roepen. Verkeerde voorstelling van voor zaken, troostkleurig, eh, gegogen met cijfers. Zij eh, eh, zeggen het alleen en zijn niet consequent in de beoordeling. Maar dat is een verantwoordelijkheid die die partijen zelf moeten nemen. Ik vind dat als je zware woorden gebruikt, en dat doen wij ook... moet je ook consequent zijn als je dan met beantwoorden niet tevreden bent. Ik keur deze... Handelswijze af. Wat betekent dat? Welke consequenties zou Rutte daar wat u betreft aan moeten verbinden? Nou ja, hij, had moet, hij had dat moeten toegeven. Hij had moeten zeggen van... Dat heeft hij niet gedaan, daarom nee. met, met, met die motie ja. gekomen. En nu, wat moet hij nu doen? Ja, Er is geen meerderheid van de, van de Kamer die het steunt. Daar ga ik vanuit. Dus Rutte uh, hoeft staatsrechtelijk gezien dus niks te doen. De maar bel in, voor, de, voor de stemming ja, klinkt, dus zullen zullen we zullen het afwachten. Ik wil één ding zeggen, maar om de beeldvorming wel zuiver te houden. Het is niet zo dat wij tegen elke vorm van hulp richting Griekenland zijn. Integendeel. We hebben voortdurend voorstellen gedaan... om Griekenland daadwerkelijk uit die problemen te krijgen. Maar dan moet je het probleem ook bij de kernen... en bij het probleem aan durven pakken. En dat doe je niet door extra geld en extra leningen... en een extra creditkaart te geven. Maar dat doe je door een serieuze schuldsanering met Griekenland af te gaan spreken. Dat is de enige manier om eruit te komen. En daar zijn wij voor. En ook als daar uiteindelijk bij zo'n voorstel uh, Nederlands geld zou moeten horen... dan had de premier rustig daarmee bij ons kunnen komen en hadden we dat beoordeeld. Dus het is niet zo dat wij de Grieken in de steek laten. Integendeel. Maar we willen wel het probleem aanpakken waar het zit. Emiel Roemer van de SP wil de beeldvorming zuiver houden. Michiel Breitveld sprak met hem. We zijn bezig met een reactie van premier Rutte. Die hoort u zometeen. Zometeen ook de huidige directeur van Sint-Anna, het Meisjesinternaat in Limburg... waar in de jaren 50 ook veel sterf sterfgevallen waren. René Passet bij de ANWB. Met nog maar zeven korte files en die zijn vooral in de Randstad. Ze zijn meestal niet langer dan 2 à 3 kilometer. Problemen zijn er wel in Brabant, want daar is de A59 dicht... van uh, Zierikzee naar Den Bosch, tussen Oosterhout en Knobbert-Hooipolder. Is daar een ongeluk gebeurd. Het staat bij Oosterhouten middels vijf kilometer file. Er zit niet veel beweging in. Het is verstandig om om te rijden. Dat kan via de zuidkant van Breda over de A58. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. De leiding van Sint Anna in het Limburgse heel gaat zelf de archieven bekijken na aanleiding van het onderzoek bij het jongensinternaat Sint Jozef. De huidige directeur Guus Veron is bereid belangrijke informatie over te dragen aan justitie. Uit de sterftecijfers van het meisjesinternaat blijkt dat in de jaren 50 zo'n 40 meisjes zijn omgekomen. Maar dat is volgens de directeur geen piek. Minor Remmers sprak met hem. Als je uit de directiekamer kijkt van het huidige Sint-Anna... dan zie je het oude gebouw staan, maar het ziet er een beetje verpauperd uit wel. Ja ja, ja, ja, ja. Het is ook al heel lang niemand van Sint-Anna. Onze mensen wonen nou ook vooral in, in de wijk. Maar u wordt wel herinnerd nu aan dat verleden natuurlijk... vanwege de publiciteit rondom het onderzoek van het Openbaar Ministerie op het sint jozef Dat ligt hier enkele honderden meters vandaan. Nu komt het bericht naar buiten dat er toch ook veertig meisjes in die tijd zijn omgekomen. En daar doet het Openbaar Ministerie geen onderzoek naar. Verbaast u dat? is dus van het aantal kijken. Dan, dan denk ik, joh, op een cliëntenaantal van duizend ja, is een aantal van veertig ja, niet, niet zo heel af, afwijkend. Er zaten veel meer meisjes in heel uh, dan jongens eigenlijk. Ja, ja dat klopt. Ja, is op een zeker moment is natuurlijk een splitsing gemaakt, zo heb ik dat ook begrepen. Uh, en zijn de jongens, uh, de mannen met name naar Sint-Josef gegaan. De meisjes, de vrouwen, die bleven bij Sint Anna, bij de zusters. Want we hebben gesproken met. Uh, een mevrouw uit Oosterhout, wiens tweelingzussen hier op het Sint-Anna... in die jaren ook zijn gestorven. Officieel was de doodsoorzaak geloof ik longontsteking. En zij is eigenlijk wel verbolgen over het feit... dat het openbaar ministerie die zaak laat zitten. Hè? Die jaren hier bij de meisjesafdeling bedoel ik. Ja. Nou, dat, dat kan ik me voorstellen. Als je als naaste uh, deze informatie krijgt of nog vragen hebt... dan kan ik me voorstellen dat, uh, ja, dat deze vraag naar boven komt. En op het moment dat, uh, ja, dat een openbaar ministerie zegt... van we willen ook bij Sint-Anna een onderzoek doen... Ja, is ook de afspraak, dan gaan we daar in de volle openheid in mee. Ja, of zou u al proactief zelf op zoek kunnen gaan in de archieven... en zaken aandragen, zoiets tegenkomt waarvan u zegt... hé, hey, dat is ook gek, want dat heeft de commissie Deekman namelijk ook gedaan. Ja, nou, in, in, in nauw overleg met de raad van bestuur van de Koraalgroep... want Anne maakt deel uit van de Koraalgroep... in nauw overleg uh, gaan we natuurlijk hiermee aan de slag. En, en weet ik ook dat er al acties zijn om te kijken... is er überhaupt nog archiefmateriaal? Zijn dat algemene stukken of niet... Dus natuurlijk dat er acties zijn, los van het feit of er een onderzoek komt, ja of nee. Hebt u nog wat dat u weet? Weet ik nu niet. Nee. Weet ik nu niet. Patiëntendossiers, of, want in principe wordt dat na een aantal jaren natuurlijk vernietigd, normaal. Ja, ja, ja, ja. ja daar zijn er inderdaad wettelijke richtlijnen voor. Hè. Volgens mij, na 15 jaar worden die, worden die uh, dossiers vernietigd. Of er nog algemene documenten zijn, weet ik dus nu niet te beantwoorden. Uh, maar dat zullen we wellicht uh, gaan uitzoeken. Want je zou je natuurlijk wel af kunnen vragen... ook al was het misschien niet exceptioneel hoog... het aantal meisjes wat in die jaren is overleden. Maar ja, het wekt natuurlijk wel de nieuwsgierigheid... waar die dan aan zijn overleden... en of er een verband is met wat er bij de jongenskant is gebeurd. zeg maar. Ja, dat, dat zou kunnen. Bent u daar zelf nieuwsgierig naar? Nou, als ik zie uh, uh, waar nu de aandacht naar uitgaat... dan vraag ik me natuurlijk af van... Goh, wat is hier uh, begin jaren 50 dan gebeurd? Was er sprake van een epidemie? Waren mensen ziek? wat was er daadwerkelijk aan de hand? Meteen ook de vraag erachteraan, het is zo lang geleden... hoe kom je nou aan betrouwbare informatie? De dames die nu bij u nog in Sint-Anna wonen... die die tijd hebben meegemaakt, die hebben er nog niks over gezegd. Nee, nee, nu nog niet. Ik heb wel de vraag gesteld via de leidinggevende... wel de vraag gesteld, als er reacties komen... zou ik zeer graag willen weten... De huidige directeur van Sint-Anna, het internaat in Heel. Nou, er werd ook gesproken over het jongensinternaat. sint jozef dat ligt ook in Heel. Gisteren hoorden we over de sterfgevallen daar in de jaren 50. Rijksarchivaris in Limburg is Jacques van Rens. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat kunt u vertellen over wat daar bij sint Jozef is gebeurd? Nou, een jaar of... 15 terug heeft uh, mevrouw Annemieke Kleine hele geschiedenis geschreven van de zwakzinnige zorg in Heel, zowel van Sint-Anne als van sint Jozef. En zij heeft daar ook een hoofdstuk gewijd aan de, aan de medische zorg in die tijd. En nou, dat geeft wel een beeld van hoe de, hoe de situatie eh, er daar ongeveer aan toe ging. Ja, en het beeld is ook dat uh, de archieven, hè, wat natuurlijk heel belangrijk is... dat die uh, ongeveer met bakken tegelijk in, in de plomp zijn gegooid. Nou, dat viel in Sint-Anne en in, in sint Jozef eigenlijk wel reuzen mee. Want als je kijkt naar de bronnen die zij gebruikt heeft... dan heeft zij, haar studie is voor een belangrijk deel gebaseerd juist... ...nog op medische dossiers. Dus ik denk dat er ook, zowel van, van Sint-Josef zijn die er... ...maar ik denk ook van Sint-Anne toch nog in grote hoeveelheden aanwezig zijn. En uh, ja, dat zal natuurlijk onderzocht moeten worden... ...hoe die relatie is tussen Sint-Anne en sint Jozef. Dat uh, kun je zo niet zeggen, dat kun je niet met statistiek alleen uh, bewijzen. Maar uh, daar zouden zich misschien een soort gelijke problemen hebben kunnen voordoen. Maar het ja. is minder evident, omdat daar... Zoals de directeur ook al even zei: er waren duizend vrouwen op Sint-Anna en ongeveer 500 mannen op Sint-Jozef. Dat geeft natuurlijk een ander, een ander beeld. Een verschil qua aantal sterfgevallen. Ja. Ja. Want um, u zei het, het beeld uit dat boek: hè? Wat, wat is het beeld dat u krijgt over de verzorging van de mensen die in, in Sint-Jozef zaten? Nou, als je kijkt naar de medische kant, was dat eigenlijk minimaal. Er was een de huisarts in heel. Die was, uh, had zo'n beetje de rol van, en mevrouw Klein noemt dat de poortwachter... maar in feite was dat iemand die uh, voor die twee instituten... Uh, nieuwe uh, mensen die daar aankomen, nieuwe patiënten... Uh, uh, uh, bij een eerste bezoek uh, even onderzocht. En daar bleef het dan verder ook mee. Die werd eigenlijk alleen maar geroepen als er uh, een probleem was... En voor de rest kwam er eens in de veertien dagen kwam er een, een consulent-psychiater. Dus van iemand, een arts, een specialist van een psychiatrische inrichting. En uh, ja, dat werk wordt, die man kwalificeert zijn werk later altijd als haastwerk. Dus hij praatte even met de, uh, met de huisarts uh, geneesheer directeur... En dat was het dan ongeveer. Dus... En daarmee was het een heel gesloten gemeenschap. En konden ja. eventuele misstanden dus ook makkelijk onopgemerkt blijven? Uh, inderdaad. En daar komt bij dat uh, als er al misstanden waren... dat die uh, uh, wel onder het uh, tapijt werden geveegd. Dat is een voorbeeld. Dat uh, net in die jaren de, er problemen waren op een werkplaats die daar was... Waar dus uh, uh, geestelijke handicapten te werk waren gesteld voor, uh, voor uh, de Philips. En daar waren bepaalde problemen, waarschijnlijk omdat men daar heel hard moest werken. Of andere dingen die daar niet goed waren. En er is een briefje bekend, uh, dat is ook gepubliceerd, waarin de overste van de broeders uh, aan de geneesheerde directeur schrijft van wij willen niet dat u uh, nog verder hier geruchten over... Verspreid. Wat er precies gebeurd was, is onopgehelderd. Maar in ieder geval, uh, u moet uw mond houden. En u schrijft, mocht u zich hier niet houden... heb ik broeder Overste opdracht gegeven u de toegang tot het huis te ontzeggen. Dus daarmee was de zaak gesloten. Ja, dus er werd gedreigd, men moest uh, de mond houden. Ja. Hoe zat het met het personeel? Want tegenwoordig uh, zijn uh, personeelsleden gespecialiseerd voor zwakzinnige zorg. Dat was destijds niet zo? Nee. Uh, ...dat was minimaal. Om te beginnen uh, was er een heel groot personeelsgebrek. De psychiater zegt op een gegeven moment... ...de broeders en zusters moeten heel erg hard werken. Er waren gewoon te weinig mensen. Je kreeg twee broeders die dan een groep van 25 of 30 uh, pupillen moesten verzorgen... ...afwisselend. Uh, dus er was heel weinig uh, personeel. En het personeel was ook nog ongediplomeerd. Um, en vlak voordat deze sterfgevallen in Sint-Josef uh, zich voordeden... was daar de, de enige broeder die een diploma had vertrokken... waarna een ongediplomeerd ver, die, uh, verpleger het heft in handen kreeg. En u, en u vertelt, uh, dit komt uit een boek. Staat in dat boek ook iets over dat aantal sterfgevallen? Nee, dat, uh, dat uh, blijft uh, volkomen uh, uh, onvermeld. Het enige wat er dus staat is dat er problemen waren op de werkplaats. Maar dat hoeft hij direct uh, verband te houden met die, uh, met die sterfgevallen. Nou, het beeld is dus dat de behandeling uh, vaak niet al te best was. Het um... ging trouwens ook niet anders. Want... Uh, het ministerie van Justitie die destijds toezicht op de zogenaamde voogdijkinderen dat was een aparte groep die schreef ook van ja we vinden het eigenlijk niks dat er alleen een ongediplomeerde is maar zelfs al zouden ze het geld hebben gehad je kunt geen, gescho geen goed geschoold personeel krijgen want uh, zwakzinnige zorg was in het algemeen een buitengewoon onaantrekkelijk werkgebied. Dus er waren er gewoon geen mensen voor. Zo ging dat destijds. De sterfgevallen die worden in ieder geval nog uh, onderzocht door het Openbaar Ministerie. Ja. Jacques van Rens, Rijksarchivaris uit Limburg, ik dank u wel. Graag gedaan. Goedenavond. Dank u. En zoals uh, beloofd komen wij terug op het debat in de Tweede Kamer... over de financiële steun aan Griekenland. Dat debat is zojuist afgelopen. Premier Rutte blijft erbij dat zijn rekensom over die steun... weliswaar onhandig was. Het was het verkeerde plaatje, maar het was niet onjuist. En hij vraagt de Kamer om vertrouwen. Michiel Breedveld ving uh, premier Rutte op. Premier Rutte, u zegt uh, het is van belang in dit debat dat gebleken is dat er brede steun is om verder te gaan met uh, ja, het oplossen van de schuldencrisis in Europa op nou ja, de reeds ingeslagen weg. Waar leidt u dat uit af? Uit het debat. Er uh, is dus heel breed steun in de Kamer om heel stevig sancties op te leggen aan landen die zich niet aan de afspraken houden. Omdat die Kamer voelt in overgrote meerderheid... dat als we dat niet goed regelen, dat, dat sluitstuk van het Europroject... dat is gewoon niet goed geregeld. Er is een aantal jaren geleden door Duitsland en Frankrijk... gerommeld met die afspraken. Dat dreigde vorig jaar weer. En je moet het goed regelen. Als je dat niet doet, dan, dan accepteer je dat ellende zoals Griekenland en Portugal ook in de toekomst nog zou kunnen ontstaan. Die wij dan vervolgens ook weer moeten opdwijlen met veel geld. Althans met garanties en risico's. Dus dat, daar moeten we vanaf in het belang van ons pensioen... en onze banen, onze spaarcentjes, alles. Het gaat om uh, omstreden maatregelen... waar lang niet alle partijen voor te porren zijn in de Tweede Kamer. En daarom uh, heeft u ook de hulp nodig van de oppositiepartijen... die u vandaag eigenlijk niet echt heeft kunnen overtuigen van het feit dat dat u een juiste voorstelling van zaken heeft gegeven. Wat doet dat u? Ik, ik begrijp uw conclusie niet. Waar, waar, waar u, u heeft niet uh, PvdA, D66, GroenLinks, SP... kunnen overtuigen van het feit dat u een juiste voorstelling... van zaken heeft gegeven als het gaat om hulppakketten uh, voor de EU... Ik vind het nogal een boute uh, conclusie. Ik, zeg, ik zal ook niet zeggen dat de tegenovergestelde conclusie klopt. Maar ik vind uw conclusie ook nogal boute. Zover ga ik helemaal niet met u mee. Ik denk dat dit debat nodig was om klaarheid te krijgen... in wat zijn nou precies de afspraken rond dat Griekse steunpakket. Dat vind ik ook de kracht van dit debat. Maar er is meer gebeurd. Tegen de achtergrond van de top van de Franse president... en de Duitse bondskanselier van gisteren, Sarkozy en Merkel... is er ook gesproken over hoe zorgen we er nou voor... en daar is ook echt kamer, bijna Kamer bijna kamerbreed steun voor... dat we landen kunnen dwingen om zich aan de afspraken te houden. En dat, dat vind ik nog wel een belangrijke, bijkomende kwestie die in de dit debat is behandeld. Oppositiepartijen zeggen nog altijd, ondanks uw brief, ondanks uh, twee dagen debatteren, dat u op die bewuste persconferentie na de EU-top een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven. U zegt, dat is niet waar. Ik, ik denk dat het allebei niet waar is, maar ik vind het ook niet zo interessant dat de conclusie. Want er is, er is verder helemaal geen camera-uitspraak die uw uitspraak uh, uh, substantieert En wat relevant is... Het, het is gaat dat... om de oppositie, inderdaad, is er geen kamermeerderheid. Maar de oppositiepartijen PvdA, D66, GroenLinks, SP... vinden wel degelijk dat de cijfers die u toen heeft gegeven niet kloppen. Nee, wat ze vinden is dat dat niet, in de overgrote meerderheid... dat die cijfers onhandig waren, heb ik ook toegegeven. Uh, er is één partij die een expliciete uitspraak vroeg en zei die cijfers kloppen niet. En hij, hij, hij, is, hij informeert de Kamer niet goed. Dus één partij, of uiteindelijk nog steun van de andere partij gekregen. Dat was die laatste motie. Dus ik zie het anders. Uh, ik zie dat er nu noodzaak is om ook het vertrouwen weer op te bouwen tussen regering en bijvoorbeeld oppositie. Dat we hier aan dezelfde kant van touw trekken. Dat voel ik absoluut zo. En heeft u het gevoel dat u die kans ook gekregen heeft vandaag? Ja, zeker. Die heb ik absoluut gekregen en dat waardeer ik ook. En dat is ook echt van heel groot belang. Omdat we hierover. Een onderwerp praten wat, wat mega is, eh, namelijk welvaart en, en banen en de toekomst van Nederland. En daar moet je gezamenlijk optrekken. En als dan door een onhandigheid van mij een misverstand ontstaat, waardoor vertrouwen wegzakt, eh, dan is het ontzettend belangrijk dat je dat vertrouwen weer herstelt. En dan ga ik, eh, daar is dit debat een hele belangrijke factor in geweest. Dat zei premier Rutte. Hij heeft in ieder geval steun voor zijn beleid gekregen van de meerderheid van de Tweede Kamer. Het de debat is dus afgelopen. De LOS Radio Route. Deze week is Roel in de Radioroute op zoek naar de veerkracht van Nederland. Een paar jaar geleden noemden de Duitsers, iedereen herinnert zich dat nog wel, onze tomaten wasserbomben. Dat was niet fijn, want zulke anti-reclame was slecht voor de export. Dat is de ene kant van de zaak. De andere kant is dat we nu kunnen kiezen uit pruimtomaten, cherrytomaten, trostomaten, tasty tom, honingtomaten en ga zo maar door. Morgen ga ik naar de demo kwekerij in Honselersdijk. Ik zeg niet dat ze daarvan een crisis houden, maar ik zeg wel dat ze daar weten dat economische tegenwind ook vaak de motor is van vernieuwing. En zo proberen ze de volgende crisis altijd één stap voor te blijven. In Honselersdijk, daar is morgen dus rolpaal. Dit was het Radio 1 Journaal voor deze avond, zometeen na het nieuws van half zeven. WNL, Avondspits, Kasper Kooij, goedenavond. Ja, goedavond Lucella. Overheid en misschien ook wel huisbezitters... Eh, onderschatten de kosten voor onderhoud. We blikken ook nog even terug eh, met het eh, Nederlands Debatinstituut... Eh, naar de Tweede Kamer van vanmiddag. En meer politiek, want Geert Wilders is niet alleen een mens... van vlees en bloed, hij is ook een merk. Maar eerst, Lucella op de publieke omroep... commerciële mededelingen. En zo zagen wij elkaar nooit meer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 En op het treinstation van Frankfurt is een Franse zakenman 15.000 euro kwijtgeraakt. Hij zou een auto kopen, maar ging eerst naar de wc op het station. Daar vergat hij de tas met geld. De tas heeft hij inmiddels terug, maar van de 15.000 euro ontbreekt elk spoor. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Erwin Krol. Het is geen onaardige avond, alhoewel op dit moment over het zuidoosten van het land... en dan bedoel ik echt het, het uiterste zuiden van Limburg... daar trekken een aantal buien. Misschien zit er onweer bij. Ik heb het eerder in de loop van de avond weer verdwijnt... en dan geleidelijk komen er overal opklaringen. En vannacht komt er daarbij af naar een graad of 12, 13. Ik denk in het noorden van het land, waar het het meest helder is... daar zou een paar misbanken kunnen ontstaan de kan het afkoelen naar een graad of 8, 9. Dan morgenochtend een mengeling van bewolking en zon. De temperatuur loopt snel op tot in de richting van de 20 graden. Dat ziet er allemaal veelbelovend uit. En morgenmiddag is ook veelbelovend met nog steeds die mengeling van zon en bewolking. Maar in de tweede helft van de middag, een beetje geluk pas tegen het eind van de middag... dan gaan er overal in het land een paar regen- en onweersbuien ontstaan. Maar dan is de temperatuur opgelopen tot... Gemiddeld zo'n 324 graden in het zuidoosten 26 en in het noordwesten een graad of 20, 21. Vrijdag is de warme lucht voorbij. Het is een vrijwel droge dag met stapelwolken en zon en een graad of 20. In het weekende komt de warmte terug. Zaterdag 24 graden, zondag gemiddeld 28 graden. Dat betekent dat lokaal de 30 overschreden gaat worden. En natuurlijk eindigt dat met onweer. We hebben verkeersinformatie. Het is bijna gedaan met de files. Maar bij Amsterdam zorgt een autobrand voor uh, oponthoud op de A2. Vanuit Utrecht staat er tussen Breukelen en Apkoude... 3 kilometer file inmiddels, want er zijn twee rijstroken dicht. Verder alleen nog een file op de A4, Amsterdam-Den Haag... tussen roelof en Zoetewoude-Rijndijk, 4 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Kasper Kooi. Wijzeraden onder vuur en Geert Wilders is niet alleen een mens, maar ook een merknaam. huizenbezitters hebben veel hogere kosten dan de overheid, heeft berekend. Goedenavond, dit is WNL's Avondspits, live vanaf onze redactie in Amsterdam, tot 7 uur hier op Radio 1. Ja, de overheid die rekent ruim een kwart van het nettoinkomen als woonlast. En dat is te laag, zegt de vereniging Eigen Huis, want zij hebben berekend dat het gaat om ruim een derde van het inkomen. En dat is nog wel een verschilletje. Is het niet, uh, Bob Maas, goedenavond. Goedenavond. U bent van de vereniging, hè? Dank hoe kan de overheid er zo naast zitten? Uh, nou, ze laten uit die uh, woonquote, zoals dat heet... laten ze de onderhoudskosten weg en de verbeteringskosten die eigenaren hebben. Uh, huurders die zitten op een percentage van bijna 37 van hun netto inkomen wat ze besteden aan uh, wonen. Uh, kopers zouden op 26,3 zitten, volgens de overheid. Ja. En ja, wat ik zeg, daar zitten die onderhouds- en verbeteringskosten niet in. Maar wat voor problemen levert dat dan op? Nou, dat er een verkeerd beeld staat, ontstaat van wat mensen kwijt zijn aan wonen. He, als uh, iedereen constant zegt... ja, huurders die besteden een veel groter deel van hun inkomen aan wonen... ja, ja dan blijkt dat dat dus niet waar te zijn... als je die uh, onderhoudskosten en die verbeteringskosten meetelt. Ja. Maar het Nibud, die weet dat toch ook wel? Die weet dat wel, die doet het ook goed. Die neemt al die, al die uitgaven mee. Maar dit is meer een, uh, ja, een politiek getal, zeg maar... wat in, in allerlei beleidsafwegingen meespeelt... En ja, nogmaals wat ik zeg, uh, daar kan een verkeerd beeld ontstaan. En dus ook verkeerde beslissingen worden genomen op dat punt. Ja, wat, uh, ik, ik, ik, zou wel, ik zou wel weten wat ik ermee moet met deze gegevens als ik een huis ga kopen. Wat kan ik er nu nog mee? Ja, u kunt er zelf verder niets mee. Uh, het is altijd uh, goed om je te realiseren als uh, eigenaar, als koper... dat je wat ter degen rekening moet houden met een, uh, ja, toch een fors bedrag per maand... Ja. wat je opzij moet zetten voor uh, onderhoud en verbetering. Dank, Bob Maas van de vereniging Eigenhuis. Financieel nieuws nu bij WNL, ander financieel nieuws. De beurs wel te verstaan. De AX is met de winst de dag uitgegaan. Bijna een half procent hoger op 293 punten. Fred Huibers van Hekvayfans, goedenavond. Goedenavond. Ja, het is een reactie op hogere koers in Amerika, hè? Ja. Ja, heeft het dan niks te maken met het overleg van gisteren, dat topoverleg tussen Duitsland en Frankrijk? Nou, wellicht als het overleg uh, niet zoals afgelopen, maar op andere manier hadden we nog hogere koersen gezien. Want de beurs, uh, de markt is echt ontevreden over het uh, bureaucratische vergadervoorstelletje wat eruit gekomen is. Ja, want uh, het, het, het, het, het voorstel voor zo'n uh, uh, begrotingsautoriteiten vanuit Frankrijk en, uh, en, en Duitsland. Ik vind dat nog een opvallend uh, ding nog steeds. Um, want uh, dat zijn er net twee landen die uh, de regels al die tijd aan de laars hebben, gelappen, ja. hebben, hebben gelapt. Ja, en nu willen ze een, een nieuwe instantie, weer een nieuwe bureaucratieorganisatie. Die komt dan twee keer per jaar bij elkaar, misschien vaker. En die moeten dan ja, uh, gaan vertellen hoe uh, landen hun economisch beleid moeten voeren. Ja. En ze eisen ook nog een keer dat de grondwet veranderd wordt. Nou, dat is al een keer eerder geprobeerd. Toen is het afgewezen. Wellicht dat uh, de nervositeit zo groot is dat we het nu wel accepteren. Maar het is niet wat, uh, wat, uh, wat de markten graag hadden willen zien. Ja. Uh, onder Ruding zag ik vandaag even op, op, op tv. De oud-minister en uh, oud-IMF-man. Hij zegt dat, dat, het, dat deze afspraken goed zijn voor de euro, uh, mits ze wel worden nageleefd. Ja, mits. Inderdaad. Mits. Want tot nu toe zijn alle afspraken die we hadden in Maastricht, en dit is eigenlijk een soort uh, politieagent voor Maastricht. Ja, ik beloof niet veel goed. Ik denk dat je rigoureuzer maatregelen moet nemen bij een crisis besweren dan uh, de zaak voor je uitschuiven. Ja, dan iets anders uit het overleg: een Europese belasting invoeren op uh, financiële transacties. Ja. Tobin-tax. Ja. Zo heet dit uh, economisch fenomeen. Ja. Uh, we hebben even uitgezocht wat het nou precies inhoudt. Althans, WNL's Richard Jansen zocht het uit en hij belde met expert Eddie Marcus. Tobin Tax zou ik gewoon opvatten als een uh, belasting op uh, financiële transacties. Op welke financiële transacties en op uh, hoeveel belasting, dat, uh, dat moet nog uitgezocht worden. We hebben het zo'n beetje over alles wat er op de bus verkocht kan worden. Obligaties, beleggingen, puts en calls, dat soort dingen. Volgens Eddie Marcus van Interest Currency Consultants is het idee achter deze maatregel dat de financiële sector meer moet gaan bijdragen. Nu zegt de politiek eigenlijk van, ja, nou moet ook de financiële sector in zijn geheel maar een behoorlijke bijdrage gaan leveren aan uh, wat wij eventueel aan geld wederom in die financiële sector moeten gaan stoppen. Maar of we blij moeten worden van zo'n belasting, deze Tobin Tax... Volgens Marcus kan het alleen maar misgaan. En dan verdwijnt de financiële handel voor een belangrijk gedeelte gewoon bij ons. En dat verschuift naar elders in de wereld waar die belasting niet is. En ja, Ik denk dus niet dat je daar ook maar iets mee opschiet. Ja. Fred Huibers uh, van Hackfair ja. maak jij je zorgen om zo'n belasting? Nee, ik denk dat het uh, gedoemd mislukken. met slukken. Sinds de jaren zeventig <laughs> uh, wordt er ja. over gepraat en is het uitgeprobeerd in Zweden en Engeland. En precies wat gezegd wordt, uh, dan gaan de transacties naar elders... Eigenlijk is het niet anders dan een uh, goede ouderwetse belasting... die Europa nu wil heffen omdat ze niet genoeg geld krijgen op een andere manier. En proberen ze dit nog een keer uit onder aanvoering van de Fransen. Ja. Fred Habers van Hackberry hartelijk bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Weg met de onderwijsclub, zoals de HBO-raad en de PO-raad... en welke raden er nog meer zijn. Daar hebben we het zo meteen over. Eerst onze premier, want die heeft sorry gezegd. Vandaag deed hij het alweer. En zijn excuses zijn door de Kamer aanvaard. Gisteren en vandaag moest premier Mark Rutte en minister Jan Kees de Jager... vol aan de bak om het vertrouwen te herwinnen van de Kamer. We hebben het hier ook gezien op de redactie. Het heeft hij aangestaan. En ook heeft gekeken Joost Hoebink, trainer en debatleider... bij het Nederlands Debatinstituut. Goedenavond. Goedenavond. Welkom hier op onze redactie van Oproep WNL. Um, ja, eerst even de twee hoofdrolspelers. Of misschien waren deze wel de hoofdrolspelers. Namelijk Mark Rutte sowieso. En Emiel Roemer.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 Juistheid van zaken. Uh, Roemer maakt het de premier vandaag best lastig, toch? Hij maakt het hem lastig, maar aan de andere kant ook weer niet. Ik, ik vond in dit geval dat Roemer zich een beetje aan het overschreeuwen was. En, en ergens deed hij me wel een beetje denken aan, aan zijn voorganger aan de achterste kant. Ja. Natuurlijk hebben ze allebei een heel andere stijl van debatteren. Maar nu leek het een beetje op bijten om het bijten. En, en Rutte die maakte zich daar naar mijn mening ook goed van af. Hij kreeg het uh, inhoudelijk veel moeilijker toen bijvoorbeeld Pechtold aan het spreken was. Uh, en, en ja, uh, Roemer die, die bleef maar doorgaan op die som van... Uh, van Rutte. En Rutte, ja, mijn som klopt, zei die. En uh, uh, Roemer zei nog, het gaat niet om een paar tientjes, maar hij zei expres, het is 50.000 miljoen euro, in plaats van 50 miljard, om het misschien nog groter te laten uh, lijken dan het al is. En het enige wat ik zag gebeuren is dat Rutte op een gegeven moment uh, fysiek in de verdediging schoot. Hij ging namelijk met zijn armen over elkaar staan. Ja, ja, en dat nou, doet Rutte eigenlijk nooit. Uh, Daar wil ik het zo meteen nog even over hebben. Uh, in, in, in ieder geval heeft de SP samen met de Partij voor de Dieren een motie van afkeuring uh, ingediend. Verworpen. Was dat nou een slimme zet? Of is dat ook weer overschreeuwen? Dat vind ik een onverstandige zet. Uh, Eergang heeft dat natuurlijk gisteren al min of meer aangekondigd. En vandaag waren natuurlijk eigenlijk een beetje de kliekjes van het debat wat gisteren in de, in de Vaste Kamercommissie van Financiën is gevoerd. Dus het zat er heel erg aan te komen, maar je kon al van tevoren daar hoef je geen politiek analist voor te zijn... al op je vingers natellen dat die motie het niet ging halen. Ja. Maar goed, als je eenmaal zulke woorden gebruikt... Ja, dan, dan moet je bijna ook wel uh, zo'n motie van afkeuring indienen. Even over de houding. Want uh, je zei dat net al en het viel mij op. Uh, de mobiele telefoons. Vooral die van Mark Rutte en die van Jan Keester Jager. Zaten continu in de telefoon te kijken. Ja, ja, dat is een beetje de cultuur geworden in Nederland. Uh, dat viel mij ook op. Maar wat me dit keer ook opviel was dat uh, als er interrupties kwamen. Bijvoorbeeld bij Mark Rutte. Degene aan de interruptiemicrofoon die wachtte vaak zijn antwoord niet af. Maar liepen dan alweer terug naar hun zetel. Waardoor ja, Rutte eigenlijk dan tegen een paar ruggen aan stond te praten. Uh, dus als het dan nou gaat. Hè, ik zet daar even tegenover. Van die, de, het punt van die mobiele telefoon is waar. Ja. Er, er wordt uh, als een gek getwitterd. Uh, Pechtold refereerde daar ook aan. Die begonnen te noemen. Ja, wilde. Er waren er allemaal regels 10, 10 voor ook. Dat het niet meer mocht. Of, uh, ja, ze zo het ook weer niet verbieden natuurlijk. Precies, en daar hebben ze een soort van afspraak over gemaakt. En dat werkt dan een paar vergaderingen goed. Maar eigenlijk zijn Kamerleden natuurlijk ook net mensen. En, en ministers al helemaal. Dus. Ja, ja, terug van vakantie. Ja, precies. En dan zit dat er, en moet dat er nog een beetje in worden gebracht. Thuisgrond wil natuurlijk ook op de hoogte blijven. Zo is dat. Ik denk dat ze vooral beetje van ambtenaren op dat moment krijgen. Als bewindstieden in ieder geval ja, dan. Het ja. uh, uh, vervangt een beetje de bodes. Die zie je af en toe nog wel een keer met een briefje lopen. Maar het meeste gaat tegenwoordig digitaal volgens mij. De grote held van... Uh, uh, de Debat. Dat is uh, Van der Staai. Ja, de, ja, Van der Staai, daar gaan we zo ook een stukje van horen. Uh, de grote held in die zin dat het hem is gelukt om in een paar minuten... Uh, op een heel heldere manier het SGP-standpunt uh, neer te zetten. En tegelijkertijd ook de lachers op zaal te krijgen. We gaan luisteren. Mevrouw de voorzitter, een wiskundige, een statisticus en een econoom zitten bij elkaar. De prangende vraag die voor ligt is, hoeveel is 2 plus 2? 4 natuurlijk, zegt de de wiskundige. Ja, dat is te makkelijk, zegt de statisticus. Ik zou zeggen 4 plus of min 10 procent. Er valt even een stilte en dan spreekt de econoom het verlossende woord. Tja, wat wil je dat eruit komt? <lacht> ja, Meneer Voorzitter, ik wil de, de heer Van der Staaij een enorm compliment geven voor zijn opening. Buitengewoon. Maar er blijft wel één vraag over. Wat is in de ogen van de heer Van der Staaij, de premier nu? Is dat nu de wiskundige, statisticus... Of de Tja, dat is een, een goede vraag. Dat kan er wel eens wisselen, natuurlijk ook. Hè? Van, misschien, als u zelf kijkt, euh, bent u nu heel erg wiskundig opererend, maar bijvoorbeeld na de verkiezingsuitslag, euh, de afgelopen keer van de Tweede Kamerverkiezingen, dan is het ook best mogelijk om met verliescijfers toch een positief beeld te construeren. Dat het wel weer beter is dan verwacht. Nou, dat klinkt nog best gezellig daar. Ja, nou, dit was ook wel het, het, het humoristische hoogtepunt. Hoor. Voor de rest was het <laughs> natuurlijk twee uur wel vrij droog... Eh, op een aantal eh, stevige aanvallen na dan. Maar dit was zeker een humoristisch hoogtepunt. Dus de prijs voor grappigste debater... die gaat in ieder geval vandaag naar Kees van de Staaij. Heel onverwachts natuurlijk. Ja, ja. De, de, de Kamer onderbrak voor dit debat de vakantie. Ja. Was het nou echt de moeite waard? Heb je, heb je ervan genoten? Ik heb er als debatliefhebber van genoten. En de vraag is, moet je hier nou de Kamer voor gaan optrommelen... Wat ik heel erg had verwacht is, is dat het debat niet uh, zou gaan over de fout van Rutte, maar wel over de toekomst van de eurozone. En dat is wel een heel cruciale discussie. Hè. Is, is die steun aan Griekenland nu gerechtvaardigd? Uh, daar ging het debat ook grotendeels over. Je merkte wel in tweede termijn, dus na de schorsing, toen, uh, de, toen uh, Rutte en de jager gingen reageren, ging het toch weer even over die fout van Rutte. Dat was vooral te wijten aan Roemer en ook Cohen, die overigens wel wat effectiever aan het debatteren was dan Roemer. Want Cohen's bijdrage was beperkter, maar uiteindelijk zei hij meer. Um, maar het ging, het ging wel het ging op het hart van de snede en het ging op de inhoud. En het, het ging over echt het verschil tussen links en rechts in de Kamer. Tussen pro-Europa en, en tussen nou ja, wat, een wat gematigde Europa zoals de VVD dat aanhangt. En tussen helemaal contra-Europa zoals de PVV bepleit. Dus het was voor, ja, voor mij als debatliefhebber, als debatman uh, was het wel genieten van die dag. Ja, jij kijkt uit naar een nieuw politiek seizoen. Uh, ja, en dat gaat weer volop losbarsten volgens mij. Joost Roebink van, de, uh, Nederlands, uh, van het Nederlands Debatt Instituut. Bedankt voor de komst. Graag gedaan. Dit is WNL, ook op internet, omroepwnl.nl. Onderwijsmafia, dat is het opdonderen met die graften. Zo las ik vanochtend in de krant SP-Kamerlid Manja Smits. Goedenavond. Goedenavond. Wat is het probleem? Nou, het probleem, het is eigenlijk helemaal geen probleem. Ik heb namelijk een plan gemaakt met vier voorstellen... om het onderwijs beter te maken voor hetzelfde geld. En één van die voorstellen is dat er minder subsidie moet... naar adviesclubs en lobbyorganisaties in het onderwijs. Ja, en om wat voor organisaties gaat het dan? Dan gaat het onder andere om de werkgeversorganisatie in het onderwijs, zoals de PO-raad en de VO-raad. Dat zijn clubs uh, van werkgevers die uh, van het ministerie allerlei taken toebedeeld krijgen om het onderwijs beter te maken. Beter te maken en daar ook subsidie voor krijgen. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om uh, onderwijsbegeleidingsorganisaties die de dus scholen begeleiden om het onderwijs beter te maken. Daar hebben we er een heleboel van. Keten Kervenzee, uh, goedenavond. Goedenavond. U bent, ja, ik hoor u. u. U bent van de van de, van de PO-raad, en u heeft nu ja. natuurlijk ook meegeluisterd. Ja, uh, u, uh, u moet het met minder doen. U kan opgeven worden. Ja, ik uh, hoor uh, het voorstel. Even voor iedere duidelijkheid. Wij krijgen geen subsidie voor onze werkgeversfunctie van het departement. Er gaat in de sector primair onderwijs, waar ik dus als voorzitter van de sectorraad uh, voor werk, gaat het om zo'n 1200 schoolbesturen, 7000 scholen. En als die... ...toch willen zorgen dat ze ook goed uh, gehoord worden en vertegenwoordigd worden... ...hebben ze met elkaar besloten dat ze daar een platform, een vereniging voor hebben. En, ja. uh, dat zouden ze anders één op één moeten doen. Dat kost heel veel meer geld dan de vorm die ze er nu voor gekozen hebben... En in die zin zijn wij dus inderdaad de werkgeversorganisatie. Maar daar komt geen subsidie van OCNW bij. Dat hebben de scholen gezegd. Het is efficiënt om te zorgen dat onze krachten gebundeld worden. Duidelijk. Dat hebben ze gedaan in de PO-raad. Ja, Marja Smits reageert er daar eens op. Er is helemaal geen probleem. Nee, dat deel is ook niet het probleem. Kijk, ik kan de, ik kan de hengelvereniging ook niet opheffen. Daar gaan de, heng, de leden van de hengelvereniging natuurlijk zelf over. Maar waar het probleem voor mij zit... is dat daarnaast vanuit het ministerie de laatste jaren allerlei taken zijn overgeheven naar deze organisaties... met de bijborende subsidie. En vervolgens kunnen wij dat... nou bijvoorbeeld het uh, organiseren van beter reken- en taalonderwijs op scholen. Of um, uh, de, um, een mooi voorbeeld vind ik dat... Elk jaar discussie is over de eigen vrijwillige bijdrage... in het middelbaar beroepsonderwijs. En de minister heeft dit jaar gezegd... nou, daar is nou zoveel discussie over. Ik laat de werkgeversorganisatie van het middelbaar beroepsonderwijs... maar samen met de scholieren bedenken... hoe ze dat moeten organiseren, die eigen vrijwillige bijdrage. En dan kun je natuurlijk bedenken... dat daar hele rare belangen gaan spelen... die je niet meer democratisch kunt controleren. Dus ik verbied niemand om zelf een vereniging op te richten. Doe je best, zou ik willen zeggen. Maar ik zou het ministerie zeggen... Stop met je taken plus de subsidie overhevelen aan deze clubs die we niet democratisch kunnen controleren. Ja, het deel wat ik gehoord heb. Ik ben het er mee eens dat uh, als het uh, over middelen gaat die in het publieke domein zijn, dat je dat moet kunnen verantwoorden. Mevrouw Smit en ik komen elkaar ook tegen en ze heeft ook uh, allerlei stukken van ons. Dus zij kan ook zien dat wij het iedere keer verantwoorden. Als zij het heeft over taal en rekenen is het... Wat wij doen is dat we de besturen bij elkaar uh, roepen om goed duidelijk te maken, ook naar het departement toe waar zij behoefte aan hebben, zodat we niet iedere keer bij aanbod krijgen dat waar de scholen op zitten te wachten. Maar daar krijgen wij de, de middelen die daarvoor zijn, gaan één op één naar de scholen toe. Dus wij zijn wel daar een verbindingsofficier in de communicatie op, maar. Ik geloof dat er echt uh, toch ook uh, onjuiste informatie uh, wellicht uh, in het spel is. Dat wij daar rijkelijk op gesubsidieerd zouden worden. Want dat geld gaat uiteraard voor de uitvoering van beter taal en rekening op toe. Ja, Smits. Ja, nou ja, kijk, de PO-raad is niet de grootste organisatie in, uh, in dit geheel. Dat zijn de MBO-raad en de VO-raad. Uh, daar gaat beduidend meer geld nog in om ook. En... Um, mijn, mijn probleem blijft te merken. mevrouw Kervenzee zegt: dan, ja, vroeger kon het, de he, het is voor het ministerie ondoenlijk om met al die scholen te overleggen. Dan denk ik, ja, dat is dan dus voor zo'n club als de PO-raad ook niet te doen. Want het ministerie werken honderden ambtenaren, die kunnen dat natuurlijk ook. En we zien de laatste jaren een ontzettende ontwikkeling vanuit de, vanuit de politiek, vanuit het ministerie om steeds maar meer taken bij deze organisaties neer te leggen. Er werken geloof ik uh, 35 mensen bij de PO-raad, bij de MBO-raad zijn dat er 85. Dat zijn, dat zijn geen kleine belangenverenigingetjes meer. Dat worden steeds grotere organisaties die we niet kunnen controleren. Goed, ik hoor het al. U moet uh, samen eens een, keer een kop koffie gaan drinken. Ik. Nee, maar dat doen, we, dat doen we gelukkig ook. Nee, maar daar, in die, daar, daar wil ik ook graag... en dat, nou, volgens mij kennen we elkaar daar ook wel in, mevrouw Smit. Ik, ik ben altijd bereid en ik ben ook van dezelfde opvatting... Laat het helder zijn. Het is samenlevingsgeld dat we in het onderwijs gebruiken. En ik ben ten alle tijde altijd bereid om daar duidelijkheid over te geven. Nou, heel maar, goed. Hartelijk bedankt. Keten de Kervenzee van de PO-raad was dat. En uh, Manja Smit, SP-Kamerlid. Bedankt voor de tijd. Ja, graag gedaan. WNL met nog meer politiek nieuws. Want Geert Wilders, de leider van de PVV, is niet alleen een mens van vlees en bloed... Hij is ook een merk. Zijn naam staat namelijk geregistreerd bij het Benelux Merkenregister. Arno Bos, merkenjurist bij o goedenavond. Marks. Goedenavond. Kan dat zomaar, je naam registreren als merk? Kennelijk wel. Ja, dat kan zeker. Het is ook heel verstandig. Want uh, hiermee heeft Gild Wilders een uh, exclusief recht op het gebruik van zijn uh, naam verkregen... Ja, ja de, de PVV heeft laten weten dat de naam is geregistreerd voor juridische diensten, lobbying, uh, ik wou zeggen haatzaaien, maar het is zaaizaden, zaai levende planten en bloemen. Ja. Wat, uh, wat, uh, wat moet de man ermee? Ja, hiermee heeft hij een, een goed wapen tegen misbruik. Dus iedereen die uh, bijvoorbeeld het merk wil gaan gebruiken voor, uh, voor een bloem of voor kleding of voor uh, ja, crèmespoeling... Daarmee kan hij uh, ja, toch wel wat makkelijker daartegen optreden. Ja, en dat allemaal om, om misbruik van de naam te voorkomen, zo zegt ja, de PVV. Ja, er zit wel een, een belangrijke maar aan. Want uh, uiteindelijk uh, uh, moet hij over vijf jaar het merk wel gaan gebruiken. Ja, hij, hij, hij moet iets met zaaizaden gaan doen. Ja, precies. Want, ja. want anders dan, dan, dan is zijn naam geen merknaam meer. Nou, dan kan iemand het, uh, ja, het merknaam voor zaaizaden of verval laten verklaren bij een rechter... Okay. Uh, nu weet ik dankzij Google, uh, ik heet Kasper Kooi. en uh, dat er nog een Kasper Kooij rondloopt, dezelfde manier geschreven. Als ik mijn naam nou registreer als merk, kan, kan die andere Kasper Kooij dan ook bezwaar maken? Uh, nou, uh, als hij zijn uh, naam als merk heeft geregistreerd voor die bepaalde producten en diensten waarvoor u het uh, merk heeft uh, gedeponeerd, ja. dan kan dat ja, dan heeft hij een exclusieve recht. Het gaat niet zo ver dat, uh, dat hij uh, aan u kan vragen om uw naam te veranderen natuurlijk. Uh, wat, wat, wat kost het eigenlijk, het registreren van, uh, van, van, van je eigen naam als, uh, als merk? Uh, bij het benux bureau is dat uh, 240 euro. Oh. Uh, maar er zitten wel wat uh, valkuilen aan. En daarom zijn er ook merkbureaus zoals Onel Trade Marks uh, die, uh, die daar mensen bij helpen. En uh, ja, dat geldt een uh, iets hoger tarief. Nou, uh, helemaal goed. Arno Bos van uh, Onel Trade Marks, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Oké. Okay. Goedenavond, beste collega. Goedenavond. Joost Eertmans. Eerdmans. Jij maakt je op voor een nieuwe aflevering van Uitgesproken WNL. Vanavond op Nederland 2. Daarin aandacht voor de snelwegschutter. Ja. We beginnen met uh, een portret eigenlijk van het, de Schutter. Maar ook in het algemeen wat bezielt. Uh, mensen die op deze manier bezig zijn... weten natuurlijk niet de finesses van de snelwegschutter. Maar... Ja, want dat zijn jongeren, voor alle duidelijkheid... Ja. die automobilisten beschieten? Ja, wij pakken het breder op. We kijken naar de stoeptegelgooiers... die we natuurlijk ook kennen van uit pure verveling... baldadigheid worden de stoeptegels op auto's gegooid... met, met vreselijke gevolgen. We weten nog niet wat die snelwegschutter precies bezielt. Maar we praten er wel over in de studio. Met, heeft dit dan een verband met de plunderaars in Londen? Hè? Ook verveling daar schrijft Dalrymple over een bekende bekende arts in Engeland die Cameron heeft er een speech over gegeven van. Wat gaat er eigenlijk mis in de jeugd? Ze hebben, vervelen zich, ze zijn crimineel. Ik geloof dat ze allemaal een strafblad bijna hebben... die daar nu weer opnieuw zijn gaan plunderen. Ach, dat is toch over iedere generatie toch wel gezegd? Van vervelen ze zich niet? Ja, maar dit leidt tot ernstige maatschappelijke fricties. En je ziet ook dat verveling baldadigheid stimuleert. Verveling stimuleert ook armoede. Maar mensen raken van de regende drup. Ze gaan zich verzetten en zoeken elkaar op. Dat zie je in die achterstandswijken. De grote vraag is ook, kan het in Nederland gebeuren? Ik denk, ja zeker... Die zal een voedingsbodem zijn. Uh, kijk naar de grote steden als Rotterdam, hè, Rotterdam Zuid. Er nee. is een heel dramatisch rapport over gekomen. Dus de vraag is: heel veel mensen zeggen nee, totaal niet aan de orde in Nederland. Die rellen, daar praat ik over vanavond. Of, het, of dat niet een uh, naïef beeld is. We gaan kijken. Generatie Plundera, daar gaat het dus over. En uh, wat moet ik doen, Joost? Uh, goud kopen of goud verkopen? Allebei zou ik zeggen, Casper. Maar we praten ook daarover met een deskundige uh, be be beleggingsexpert. De vraag is inderdaad: goud is de hype antwoorden van 2011. Je moet erin springen of niet. Maar uh, inderdaad lijkt het zinvol. We hebben een reportage met mensen die werkelijk grof geld krijgen voor een, voor een ketting. Of voor wat ze, wat ze hebben. Ik heb zelf inderdaad, je zoekt uh, naar ja, trouwring. Ja, ja, hij is omhoor, hij kent hem ook om vandaag. Um, het is woensdag. Dus ik, uh, ik ga hem niet <lacht> verkopen. Maar dan zou ik inderdaad andere problemen krijgen. Alleen de vraag is, is het verstandig om, om het massaal te gaan inkopen? Uh, het zal blijken, dat zie je vanavond, dat de prijs enorm uh, verschilt. Jaar in, jaar uit. Tel Klerks, dat is de jonge hond van deze week. Wie is hij? Tel is een jongen, leuk Casper, dat je daarna vraagt. Want dat is een echt een bijzondere, bijzonder portret. Een jongen van 17, gezakt. Eh, of blijven zitten, blijven plakken op het gymnasium. Omdat hij met een, een bakfiets rijdt die, eh, door Nederland met biologische producten. Tomaten, spinazie, vlees eh, en zelfs wc-rollen biologisch. <lacht> hij, hij brengt het rond. Hij heeft, de eerste investering is van Annemarie... Van Gaal, niet de minste. Okay. Uh, die gelooft in hem. En hij ziet het helemaal zitten. Het is een mini, eigenlijk een mini-onderneming. Maar die jongen is 17 en, en barst van de ambitie. Ja. En Henk Kelman uh, gaat hem ook weg helpen. Hè? Zelf ook ja, ondernemer in ja, duurzaamheid. Die krijgt, hij krijgt uh, nuttige adviezen van, uh, van Henk. Dankjewel. Joost Eertmans uitgesproken WNL tegen de klok van half negen op Nederland 2. We gaan kijken. Of zometeen luisteren naar het radioprogramma Kunststof. Harold Merkelbach is daarin te gast. Hij weet alles over wetenschap. Hij schrijft er ook over, zo ook in zijn laatste boek. Het boek De Leugenmachine. Daarin wordt getoond hoe gevaarlijk het is om te vertrouwen op ons geheugen. Nou, deze uitzending van Kunststof zal er een zijn om nooit te vergeten. Zometeen na zeven uur. En BNL is morgenavond terug op Radio 1 met Avondspit. Wat ons betreft dus tot dan en een hele fijne avond. Dag. omroepwnl.nl Vrijdagavond van 7 tot 8. Mangiare. De grote biertest met Vincent Bijlo. Het ultieme recept voor chocolademousse... en de Amsterdamse musea zijn bijna allemaal dicht. Maar chefkok Ricardo van Eter... kookt zich drie slagen in de ronde... in het museumrestaurant van de Hermitage. Luister naar Mangiare. Vrijdagavond van 7 tot 8...